Het is donderdag 1 juni 2017. Het is eindelijk zomer. Ja, nou, al een paar weken toch? Twee weken op. Ja, ja, ja. Qua, qua weer is het, het zomer. Vervolgens de Weermannen, echt, echt officieel vandaag dan. Lekker. Ik sta hier uh, weer Maag, naast Maarten Koehorst en uh, we gaan het hebben over de nieuwe releases. Maar ik wil je eerst nog vragen, heb je de nieuwe War on Drugs gehoord? Single. Er is een nieuw cel, vandaag verschenen. Ga door. Nee, je bent, weer, je bent nee, alweer ik, eerder dan ik. ik. Ik heb hem meteen vanochtend afgedraaid. En hoe was hij? Hij is fantastisch. Ik weet je. Ik zet hem even op pauze, zet ik hem ondertussen aan. Ik zet hem op pauze. Nou, hij staat op hoor. En het mooie is dat jij ging uh, jij meteen naar de muziekcomputer. En ik reageerde vanochtend precies hetzelfde. Ik dacht. Ik, ik, ik, zat, uh, ik zat even bij de radio. van... Nieuwe One Drugs. Draaien, draaien, draaien. En we hebben de nieuwe Vlog in Molly, die hier altijd wel heel erg populair is. Wie is dat? Vloggy Molly zijn, ja, uh, ik weet niet of je de Dropkick Murphys kent. Dat zijn ja, een keer van maar. Punk, punk hardcore, mm -hmm. maar met een folk randje eraan. Dus denk aan uh, Shane McGowan en de Pokes, de Pokes eigenlijk van vroeger. En dan zit, zit, is het iets sneller, niet opgevochter alleen maar. Uh, dat is Vloggy Molly, dus Molly is een... Uh, dat wordt een, een topper, denk ik. Oké, okay. ja. nog heel even over die War on Drugs, want daar zullen we nu ook meteen mee afsluiten. Er uh, gaat ook het gerucht dat er een sample in zit van Bruce Springsteen. Ja, ik, ik hoor hem nu voor het eerst, dus dat weet ik niet. Tot volgende week. Tot volgende week.